KLM begint de week met dubbel slecht nieuws. Collega vliegmaatschappijen Air France en Delta... gaan op zoek naar een ander bedrijf... om het in- en uitladen van hun vliegtuigen op Schiphol te regelen. Dat is best vervelend voor KLM, zegt economieverslaggever Ruben Ech. Het zijn grote klanten van KLM. Er worden natuurlijk veel meer vliegtuigen afgehandeld. Natuurlijk ook de eigen vliegtuigen. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar dat deze twee partijen vertrekken, dat gaat zeker pijn doen. KLM die zegt dat ze de financiële gevolgen nog in kaart moeten brengen en ook de gevolgen voor het personeel. En dat personeel gaat weer staken. KLM wilde dat voorkomen en was naar de rechter gestapt... maar heeft dus geen gelijk gekregen. Overmorgen zullen veel vluchten waarschijnlijk weer uitvallen. We zijn veel te veel bezig met presteren. En dat maakt ons gestrest, blijkt uit een onderzoek... door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... De voorzitter van die raad legt uit dat door die constante druk nieuwe normen ontstaan. Als de pakketbezorger zijn werk sneller kan doen, dan wordt dat ook eigenlijk de nieuwe norm. Hè? Dan, dan moet dat pakket ook morgen per se bezorgd worden. Ja, dan kan je mindfulness aanbieden of zelf hulp boeken. Um, maar dan leg je het probleem eigenlijk bij het individu. En wij zeggen we moeten het ook meer als een samenlevingsprobleem uh, ervaren. Daarmee bedoelt ze dat er echt iets moet veranderen in de manier waarop we gewend zijn om te werken. De raad verwacht wel dat er jaren overheen gaan. En dat het alleen lukt als de overheid gaat helpen met regelgeving. En niet Taylor Swift, maar Bad Bunny doet over een paar maanden de belangrijkste muziekshow van de wereld, de halftime show van de Super Bowl. Dat is de finale van het American Football met in de rust een enorme show. De geruchten waren dat Taylor Swift die dit keer zou verzorgen, maar het wordt dus Bad Bunny. Oh, Het is best een spannende keuze. De Puerto ricaanse superster is een felle tegenstander van president Trump. Dan krijg je het weer nog een prima herfstdagje. Op sommige plekken nog wat mist. Als die eenmaal is opgetrokken, af en toe wolken, maar ook best wat zon. En het blijft bijna overal droog, bij 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersinformatie.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 Jenna, en, en voor veel uh, vrouwen een herkenbaar uh, nummer. Heerlijk, heerlijke, muziek, heerlijke muziek. Prachtige platen. Prachtige Mooi om er twee uur mee te beginnen. Nou, ja. We hebben nog een paar aardige onderwerpen natuurlijk. Zeker. Uh, uh, we gaan zo praten met... Uh, Annemarie, goed Anne -Marie. volk. Van Luster is er aan de lijn als het goed is. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Ja, ik uh, zeg Luster. Dat is een organisatiebureau, hè, geloof ik. Ja, dat klopt.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 Ik heb denk ik nu 43 mogelijke verhalen. Oh, dat zijn er behoorlijk <laughs> zo wat, ja. ik er helemaal niet in één festival. <laughs> nee, al. begrijp ik, ja. Ja, ja. En ja dus maar is het is, is niet stil, hè? Dus er komen nee, bij. Maar ja. het is voorlopig voor drie jaar of zo, of is dat uh, nog niet ja, duidelijk? De gemeente wil graag voor drie jaar hieraan bouwen. En mm. wij kijken natuurlijk ook uh, naar andere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 En, 14 tot en met 16 mei 2026 ja. is het uh, uh, festival, gaande. Ja. Het hoor, festival. Ik word een beetje zenuwachtig als ik het hoor. Het ja. gaat... Nou, het is nog geen 14, 14 mei, nee, toch? dat is waar, hè? Oh, voor dat je het weet zit je er, hoor. Ja, dat is ook ja, waar. Het volledige volledig programma wordt begin 2026 bekendgemaakt? Ja, klopt. En ja. hoe wordt dat bekendgemaakt?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 uh, in het begin dacht je, oeh, wat, ja, wat is het? nou? En nu ja. Is, ja. weet iedereen meteen wat je bedoelt. Klopt, nee, ja. dat is waar. En ja. dat is natuurlijk uh, waar we aan, uh, aan willen bouwen. En dat, ja. gaat vloed ook en dat gaat vloed ook worden. Dat gaat vloed ook worden. Heel Zo goed, Zo sta heel ik heel erin. Goed. Hoe, hoe, hoe zingen jullie die aan die naam? Ja, de, de, de vloed is wel bekend ja. natuurlijk in Zandvoort. Ja. ja, je app ook. Maar het had ook app, app, ook? app kunnen heten bijvoorbeeld, ja. ja. Nou, ik, het, ik liep dus... <laughs> uh, ik ben heel veel in Zandvoort geweest... en ik heb met heel veel mensen gepraat... En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 Dat wat er allemaal is, dat we dat op een hele mooie manier kunnen laten vertalen. Ook door bekende uh, kunstenaars en makers uit de rest van Nederland. Of misschien zelfs uit het buitenland. Leuk hoor. Dat iedereen uh, Zandvoort komt ontdekken. En ja. het is een mooi weekend, want het is het hemelsvaartensweekend uh, in, ja. uh, in Zandvoort en uh, in Nederland. Van 2006, 2014 ja. uh, tot en met 2016. Uh,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 Ja, dus, dus een heel, heel mooi doel, denk ik. Absoluut. Nee, ja, absoluut. heel leuk om een steentje aan bijgedragen te hebben. Ja, absoluut. Ja. Nou, je hebt het in een vorige keer heb je het al een keer genoemd: dat je ook zelf zeg maar met hartverhalen in je eigen omgeving hebt meegemaakt. Hè? Nou ja, dat, dat was voor mij de aanleiding. Ja, dat dus, was de aanleiding om ja. dit te gaan doen, ja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 Maar even, even laten binnen. Dat begrijp ik. Ja, ja, je... goed. Nou, als, het, als het zo is, als je weer mee gaat doen, dan ja. ben je natuurlijk van harte welkom Uiteraard. hier weg. Goedemorgen, Zandvoort. Leuk. Ja, nee, echt superleuk dat jullie de attentie uh, aan willen geven. Ja. Uh, en sorry dat ja. het vorige keer fout ging, maar uh, vorige week. Maar uh, nou, dat hebben we nu goed gemaakt. Ja. En uh, nou, vol volgend jaar, de datum is nog niet bekend, hè? Want dat uh, hangt natuurlijk af van, uh, van de weers. Uh,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 Okay. En een fijne dag. En een fijne dag, Paul. Hoi. Oké, okay, bye bye. Dag toch. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM, FM. Het is in het kader van het Chanty Festival. Ja, natuurlijk. Wat een leuke muziek is dat eigenlijk. Ja, ja. enig hè? Ja. ja. Maar wanneer gaat het beginnen? morgen? <laughs> dat is de ja, Ik vind het ik <laughs> lekker beginnen. in pokes. ieder geval. De ja, het Chanty Festival. Ja, dat gaat morgen beginnen om uh, 11 uur. ja. Uh, opening in Nieuw-Unicum, daar is ook de burgemeester bij. Nou, nee, um, oh. Normaal ben ik bij Nieuw-Unicum en ik ben nu gevraagd om, uh, als alles zich verplaatst naar het centrum, uh, bij het raadhuis. Oh ja, natuurlijk ja, inderdaad. is uiteindelijk onze gast, ja. is natuurlijk burgemeester uh, ja, uh, Morgenburg. Ja, natuurlijk en, uh, ja, we moeten hem even harte welkom heten. Goedemorgen. Deze Goedemorgen. Opdunt, uh, ja, morgen om 12 uur is het dus op het Raadhuisplein. Welkom aan de deelnemende.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 ja, want ik denk dat elke, elke gemeente zijn eigen uitdagingen heeft. Uh, als ik bijvoorbeeld naar onze buurgemeente Bloemendaal kijk, uh, daar is de politiek uh, uh, weer heel onrustig. Dat Kom bij ons ook wel, maar ja, weet je, dat gaat er allemaal wat weer op de man. Dus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 Uh, en minder op de persoon. En mm -hmm. er zijn gemeenteraden en, en colleges waar heel erg op de persoon gespeeld wordt. Ja, dat, ja. Dat... Nou, dat gebeurt hier af en toe ook door. Maar ja, nou, het gebeurt wel. En ja, dan vind ik ook mijn rol om, om uh, daarop in te gaan. Ja, ja, ja, ja. Zeker, ja. ja. Het is toch, uh, ta ja, wel, uh, toch tamelijk rustig geweest, uh, voor de begrippen.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 Nou ja, even wat ik het lastige vind van zo'n zo wisseling... of zo'n zo zo zo zo zo wethouder die weggaat, dat het, het, kost, het, het leidt weer tot stagnatie. Dus ik, zou, ik wil natuurlijk het liefst gewoon beginnen met een college... en eindigen met een college. Ja. Maar ik weet ook hoe politiek werkt. Het is een ja. illusie om eh, te denken dat dat altijd zo gaat. Um, maar het is altijd zonde als je gewoon ziet dat je eh, ja, goed functionerende... talentvolle mensen eh, de politiek in ziet gaan... vol ambities en, en idealen. En dat dat dan toch strandt.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 veel integraler met elkaar werken. We zijn in Scheveningen op, uh, op werkbezoek geweest uh, vorig jaar. Daar hebben we ook echt lessen van geleerd... over hoe je nog beter met elkaar samen kan werken. Uh, de rol van de pachters is daarin ook essentieel.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 Kustgemeente, uh, lid landelijk overleg, kust. Ja, ja, ja. Voorzitter Stichting Schumacher. Is dat alles? En dat is alles. Oh, ja. <laughs> en ik, en ik kan je verder? Doe je, doe je daar, ver. <laughs> daar, daar, daar komt nog het een en ander bij. <laughs> ja, ja. Oh, dat dat <laughs> ja, nee, kijk, dit zijn, dit zijn veelal functies die samenhangen met mijn rol als burgemeester. Mm -hmm. Ik ben lid van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Kenmerland. Uh, ik zit in het, uh, in het uh, overleg uh, rond de politie in, uh, in Noord-Holland.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 Um, die wat meer wat dichter aan, aan liggen tegen mijn hobbymuziek ook. Um, uh, want ja, daar ook daar wordt af en toe gevraagd, zou je bestuurlijk iets kunnen betekenen? Want je, je bent natuurlijk een be begnadigd bassist.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 Dus daar gaan we meer van horen. Ja, zeker. We zijn dat nu, de hoofdlijnen staan nu op papier. En wij zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken van op het moment dat het nodig is... waar hebben we dan in Zandvoort de ruimte om die, om die steunpunten in te hebben. Ja, nou ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is het pluspunt, het blauwe, blauwe tram, ja, ja. dat soort dingen natuurlijk. Um, ja, we hebben nog twee minuten, horen we... Um,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 Um, dus ja, in dat opzicht ben, ben ik daar heel blij om. En, uh, het zijn ook allemaal dingen die ik ook zelf heel leuk vind. Dus dat... okay. ja, helemaal goed. Misschien uh, moet je voor, uh, volgende keer de cultuur in je portefeuille nemen. Ja, goed, dat heeft Bluis natuurlijk. Ja, nee, dat weet ik. Ja, maar die, ja, die, die, die, gaat, het die weg, gaat dus, dus weg. Dus... Even, maar, uh, ja. <laughs> maar hij blijft wel adviseur, geloof ik. Hè? Ja. Uh, uh, we zijn denk ik nog niet van hem af. en nee, dat dus is nee, ook niet te hopen, want hij heeft zoveel kennis. Ik ben ja. uh, heel blij ja. dat mensen die zo betrokken zijn. Dit is ZFM.